Door Almegens met het NOS-journaal. De rechtsradicale partij Rassemblement National van Marine Le Pen... heeft in de eerste ronde van de parlementsverkiezingen in Frankrijk 34% van de stemmen gekregen. Dat valt op te maken uit de poll van Ipsos Talan. De linkse coalitie, het nieuwe volksfront, volgt met 28,1% op de tweede plaats. De coalitie van president Macron blijft steken op 20,3%. Macron heeft na de uitslag de Franse kiezers opgeroepen zich achter republikeinse en democratische kandidaten te scharen in de tweede verkiezingsronde volgende week zondag. Een dag voor de herdenking slavernijverleden hebben de gemeenten Arnhem en Dordrecht excuses gemaakt voor de betrokkenheid bij de slavernij. De Arnhemse burgemeester Marcouche zei dat het stadsbestuur rechtstreeks betrokken was bij het exploiteren van een onmenselijk economisch systeem. Een 17e-eeuwse voorganger van Marcouche hielp bij de oprichting van de West-Indische Compagnie. Dordrecht onderzoekt de eigen betrokkenheid bij slavernij, maar nu al staat vast dat de rol van het stadsbestuur aanzienlijk en specifiek was, zei burgemeester Kolf. In Oudenbos is een man aangehouden voor het rijden onder invloed en zonder geldig rijbewijs. Bovendien vond de politie onder meer een hakbijl op zijn dashboard, een aansteker die leek op een vuurwapen en duizenden euro's aan contant geld. De man is een bekende van de politie en zit nog vast. Omdat hij zich verzette bij zijn aanhouding gebruikte de politie een stroomstootwapen. Op het EK voetbal heeft Engeland in de achtste finale Slowakije met 2-1 uitgeschakeld. In de reguliere speeltijd stond Slowakije lange tijd op 0-1 voorsprong. Maar diep in blessuretijd maakte Engeland met een omhaal van Bellingham gelijk. In de verlenging kopte Harry Kane de 2-1 binnen. Engeland speelt zaterdag in de kwartfinales tegen Zwitserland. Het weer vanuit het westen enkele buien, een graad of 16 is het. Komende nacht opklaringen en lokaal een bui, minimaal rond 12 graden. Ook morgen overdag wat bui, maar ook af en toe zon. Staat vrij veel wind en dan wordt het een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 Het was natuurlijk altijd een beetje... Het, het, het tweede uur is altijd het laatste uur. Maar goed, um, nu is het allerlaatste uur van alle peaceful radioshows. Ik heb het met uh, veel liefde gedaan, veel plezier. Veel mensen ontmoet. En ja, weliswaar virtueel. Maar ook uh, Nederlandse artiesten natuurlijk. Mensen worden uh, microfoon gekregen en zich geïnterviewd. Uh. Nou, en uh, van iedereen ook afscheid genomen de laatste weken... Alle artiesten, zo'n 500. Daar nou, had ik een, een e-mailadres van. En uh, allemaal even bedankt voor de moeite. En jullie ook bedankt, luisteraars, voor het luisteren naar uh, Peaceful Radio Shows. Hier op Zfm Zandvoort, of Cfm Zandvoort, of whatever. Dan, wat hebben we te doen nog in het uh, laatste uur? Uh, last call, dat is misschien wel heel uh, toepasselijk van uh, ja, zo een, een meneer of mevrouw waarvan ik de naam niet ga uitspreken, want dat, uh, dat lukt me nog steeds niet, ook in de allerlaatste uitzending niet. niet. Dus een, toch nog even een nieuw album. En op peacefulradio.info, daar kan je, kan je de playlist terugvinden. En natuurlijk ook de muziek van deze twee uur. Kevin Lucas Orchestra, die uh, is een singeltje uit 2018. Met het uh, toch een hele bekende sound. De single heet uh, Afrika. Even kijken, wie hebben we nog meer... Uh, Tine Opsal uit Scandinavia. Dat is een mevrouw op een... Uh, uh, op een harp, Elektronische harp. Dat is, dat is wel heel mooi. En die, uh, We gaan luisteren naar de track... Success from a Mountain. En dat is track 12. En we sluiten af met... Uh, Winter. Het is hoogzomer, maar goed. Het is Winter van Greg Maroni. Dat is de allerlaatste track... En dat is, daarmee nemen we afscheid. Dankjewel. En ik zou zeggen, het gaat je goed. En wellicht tot de volgende keer. Dag. At the dawn, look up before you're looking in. Dark and stay tonight. Look up before you're looking in of His great power and mighty strength. Not one of them is missing. Look up before you're looking in. There are no accidents. There's nothing by chance. He made you. Look inside yourself and see how you need need him look up then be looking in look up then let him in <laughs> Dear.